Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Pride in Oslo is helemaal afgelast. Vannacht schoot in een gay-bar een man om zich heen. Twee mensen overleefden het niet, veel anderen raakten gewond. Het is nog niet zeker of de dader schoot vanwege de Pride. Wel zijn alle feestjes en parades geannuleerd. Al gingen deze mensen als statement toch de straat op met regenboogshirtjes en vlaggen. <tied> De schutter zit vast. Het is volgens de Noorse politie een geradicaliseerde moslim. In Noorwegen is het terreurniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Een groep van 100 Oekraïense psychologen trekt aan de bel. Het gaat niet zo goed met jongeren die hier naartoe zijn gevlucht. Veel van hen hebben nog familie in Oekraïne wonen en daar maken ze zich zorgen over, vertelt deze deskundige. Ze hebben het gevoel dat ze niet mogen genieten omdat hun familieleden nog niet veilig zijn. Dus ze zijn meer belast dan je denkt en dat maakt ook dat ze niet heel snel hulp zoeken. Als deze jongeren geen hulp krijgen kunnen ze daar hun hele leven last van houden, waarschuwen de psychologen. Een bijzondere vondst in de Stille Oceaan. Daar is een scheepswrak gevonden op de diepste plek ooit, 7 kilometer. Het gaat om een wrak van een Amerikaans oorlogsschip dat zonk in de Tweede Wereldoorlog. Het werd ontdekt door de Amerikaanse zakenman en diepzeeverkenner die eerder al wrakken ontdekte. En het is weer een dag vol biertjes en bands op Glastonbury. Op dat Giga Festival staat vanavond onder meer Paul McCartney. En daar kunnen deze jongeren niet op wachten. Zij hangen al uren rond bij de mainstage. And I've not seen him live before. So, uh, so it's a big moment for me. I got your seven. This is a, a dream of mine, see Paul. Can you be a volunteer? So uh be clean and lose, just so I can come zien. see <laughs> Het is door de soundchecks niet helemaal te horen... maar hij zegt dus dat hij zich heeft aangemeld als festivalvrijwilliger. Het hele weekend poetst hij Dixie's, zodat hij McCartney kan zien. De line-up van vanavond is sowieso top. Ook Youngblood, Caribou en Olivia Rodrigo treden nog op. Het weer, mix van wolken en zon. Op sommige plekken valt er een buitje met mogelijk wat onweer. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen in het westen zon, in het oosten bewolkt. Het blijft droog en het wordt een graad of 22.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 In Spanje, want hij is verdwenen, ik weet niet waar hij woont, of is heen gegaan, hij nam de benen. En dikke Leo, hij was mijn beste gabber, nee geen gemene, ik weet niet waar hij woont, of is heen gegaan.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 Van de kroeg had je toch nooit een keer genoeg. En maar bestellen met je vinger in het rond. Van s'avonds laat tot s'morgens vroeg. God, wat hebben wij gelachen? Ja, iedereen zo lekker in de stijl.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 Spaanse Zijn. Zo, hè, ja. Ik, ik zit te kletsen. En, uh, ik, ik zit ook helemaal niet op te letten. Want ik, ik, ik zit nog. in uh, Microfoon, je uh, ziet het. <laughs> hey, maar uh, welkom. Uh, entertainer voor You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Schritt Heij. En uh, ja, als je een verzoekje aan wil vragen. ga dan naar www.zfmartisten.nl. En daar, uh, daar kan je dus een, uh, ja, een verzoekplaatje aanvragen. En uh, dan gaan we hem straks draaien. We'll mm -hmm. Show me De zomer. Laten we dat hopen. En hier in Zandvoort vanaf de Tolweg Tina is dit entertainer voor u. Tot de klokjes van 7 uur. En een verzoekje aanvragen. Dat kan. En ga dan eventjes naar www.zfmartiesten.nl En ja, we gaan verder met Frans Bauer en René Karst. Zfm Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, hè? Oh, la, la. Zo is het. Ik loop wat verwaait langs het strand. De zee is mijn enige vriend. Alleen met jouw brief in mijn hand. Wij hadden toch beter verdiend. Die spijt me toe, huil niet om mij. Al voedt jou dit...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 Toch dat ik op jou wacht, verspil daarom verder geen tijd. Toelaat toch eens iets van joren. van wachten krijg jij veel meer spijt. Ik zal jou nooit meer vergeten. Meer dan radio. Ik heb Anne-Marie gisteravond gezien en ik heb haar gevraagd.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 Zien. En zo is het, René Kars en uh, Anne Marie. En in de uit, of tenminste aan de telefoon, hebben wij uh, Jornie Evers. Uh, Jornie, een hele goede middag nog. Een hele goede ja. middag. Hé, hey, hoe is het? Ja, nou, het is heel goed. <laughs> ja, ja, de, de, de, ik, ik begreep dat je een, een operatie was ondergaan. Maar uh, je ja, zou eigenlijk op. vandaag hier in de studio aanwezig zijn. Maar dat ja. ging uh, niet helemaal lukken. Nee, helaas. Maar gelukkig hebben we de telefoon nog. Jazeker, ja, zeker. we zijn er gewoon. Ja toch? <laughs> hey, ja. Ik, ik, ik verbaas me eigenlijk over de titel van, jou, van jouw nieuwe single. Als, als de kroeg weer open gaat. Is <laughs> Dan denk ik aan de, aan de periode van twee jaar <laughs> dat ze eigenlijk dicht waren. Maar ja. is, is dat aan de hand daarvan geschreven? Of? Nee, ik krijg de vraag uh, eigenlijk bij iedere industrie. <laughs> Oké. Okay. Maar het is eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk niet corona-gerelateerd bedoeld. Iedereen okay. denkt het zo en dat ja, is logisch ja. natuurlijk. Ja. Maar het is eigenlijk bedoeld als je ja, als vrijdag op vrijdagochtend de wekker gaat, zeg maar, en uh, ja, het laatste dagje werken bij Zootje uh, Ja, lekker. straks de kroeg erop gaat. Dan, ja. uh, Goed vooruit <laughs> Ja, inderdaad. Ja, precies. Hey, maar uh, ja, uh, een leuk nummer. Een lekkere, lekkere ja, feestplaats, zeg maar, hè. Ja, zeker. Het is dus weer een uh, ja, gezellige meezingen. Als, ja. de, als de muziek gestart wordt, dan merk je gelijk dat de mensen de dansvloer op gaan. De dingetjes beginnen te jeuken. Dus, uh, ja, dat is ook wel... ja, ja, ja, is ja, is wel de bedoeling, bedoeling. Ja, goed. Kijk, ja. hey, maar um, nou hebben we deze single uitgebracht. <coughs> Sorry, uh, ik, ben, ik ben nog niet helemaal hersteld. Uh, uh, Hoest je af en toe tussendoor? Houden maar hier. Deze, <laughs> nee, deze singles weer, uh, weer uitgebracht bij Laurens van Wetzel en Frans Bouwer. Ja. Oké. Okay. En, en uh, die, die samenwerking, uh, gaat dat uh, nog meer plaatsvinden? Uh. Ja, zeker weten. De, de, ja, we gaan zeker door met, uh, met leuke singles maken. En eigenlijk ja. is het de bedoeling om uh, ieder half jaar uh, ja, een leuke single uh, uit te brengen. Ja, dus, dus zeg maar twee, twee A3 singeltjes per jaar, zeg maar. Ja, ja, dat is het geven. Uh, het Oké, okay. hey, en uh, uh, waar moeten we dan aan denken, want uh, dit jaar ga je, ga je nog iets van, uh, voor de kerst uitbrengen, of... Uh? Ja, einde van het jaar gaat er zeker uh, weer een leuke single aankomen, het wordt wel we gaan, uh, ja, gewoon weer een lekkere meezingen. Ja, ja dus het uh, dus, is geen, uh, niet echt een kerstplaat, zeg maar. Daar zijn we nu niet mee bezig, maar ja, okay. zeg nooit nooit. Ja, ja, ja. Heet dat, uh, tot nu toe is het gewoon, een, uh, ja, gewoon weer een lekkere meezingen en uh, ja, gewoon die het gezellig doet. Ja. hey en uh, ja, wat, wat kunnen wij nog, nog, ja, nog meer verwachten eigenlijk van jou de komende tijd? Ja, in het land heet dat veel optredens. Ja. Want, uh, iedereen merkt dat alle evenementen en feestjes, uh, ja, iedereen is er weer klaar voor en iedereen wil weer. Ja. Dus uh, ja, we merken gewoon dat... Uh, dat maar ja, sta je nog op? Uh, Jordaan Festival of muziekfeest op het plein? Of uh... nee, daar niet. niet? Nee. Ah, okay. nee, het zijn veel kermissen, braderieën, uh, e stenten. Oké. Okay. Kroegjes. Ja. En de, de, het gezellige volk. <lacht> dat ja, het zo Zeker zeggen. weten. weten ja. <lacht> Oké. Okay. Hey, um, ja. ik denk dan om hem lekker gaan draaien. Ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan kennen mensen jou trouwens ergens nog volgen? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk Facebook en, uh, en Instagram-pagina. En verder zijn de nummers uh, met de videoclips te zien op YouTube. beluisteren Op Spotify, iTunes, Deezer, uh, Hits, en dan, noem het allemaal maar op. Ja, wat... En uh, op rood en blauw uh, op de artiestenpagina. daar. Uh, ja, heb je ja, nog een youtube, alle uh, YouTube, YouTube, YouTube alle portals? YouTube-kanaal, heb je dat? Ja. Ja. Oké, okay, dus daar kunnen ze ook lid van worden. Tenminste, abonneren. Ja, zeker weten, oh. ja. Oké, okay. hey, Johnny, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Yes, dankjewel. Nou, ik ben Johnny Evers en dit is mijn nieuwe single als straks kroeg erover gaat. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Hey, dankjewel Johnny. En ik zou hey, zeggen, graag ja, tot de volgende keer hier in de studio, hè. Dat komt goed. Oké, okay. okay, hey, groetjes. goedjes. Goed weekend. Doei. Hoi, hoi. Doei, doei, doei. In het weekend zat ik altijd in mijn kroegje. De fijnste plek voor mij, een tweede thuis. De plek om van het leven te genieten. Met vrienden proosten in het feestgedruis. Wat was het erg gezellig en wat ging de tijd toch snel. Wie gaf het laatste rondje, wie trok er aan de bel. Als straks de Nou, dan trekken we nog een keer aan de bel. Ga dan het weekend weer van start. Sta ik boven op billard. Dat is hoe het altijd gaat. Want deze kroeg, dat is voor mij het fijnste stekkie. Zorgen te vergeten Al is er afstand, samen zijn we één Het leven is er toch om te genieten En samen ben je sterker dan alleen Wat is het weer gezellig, wat gaat de tijd weer snel Het wordt tijd voor een rondje, wie trekt er aan de bel Straks de kroeg weer op en in en het is feest tot s'avonds Nou, dan trekken we nog één keer aan de bel. Gaat dan het weekend weer van start, sta ik boven op biljart En dat is hoe het altijd gaat. Want deze kroeg, dat is voor mij het fijnste snackie. En met mijn vrienden ook het allermooiste play. Over mijn kroegje is het wereldje maar klein De mooiste plek waar ik mijn leven lang wil zijn Als straks de kroeg weer open gaat En het is feest tot s'avonds laat Nou dan trekken we nog één keer aan de bel Ga dan het weekend weer van start Sta ik boven op biljaar En dat is hoe het altijd gaat deze kroeg dat is voor mij het fijnste ster Ja, maar dat we doen. Zie op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Flommenzombe Hiciera, ni pienso Pero sigo como un tonto enamorado Y quien pudiera hasta contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Escafuesa que de no años conseguido Que te quiera como nadie ni ocrea No sobres que se siente tu cuando alguien que tú quieres y no te quiere ¿Quién diría que a por tu culpa Yo me siento un pobre diablo. Oh, diablo. Oh, diablo. oh, diablo. oh diablo. Basta contigo y seré el otro. Yosabria retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de escafuza de ignorarme has conseguido. que te quiera como nadie yo ha querido. Y tú no sabes qué se siente. Cuando alguien que tú quieres no te quiere. Tiendería que a mis años Por tu culpa io me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo U luistert naar Entertainment for You. en geluid van je speakersijt, je speakersijt. Oeh, dat is lekker. Prachtig nummer nee. hé. Wat een feestemming. Dansbouwen. De nummer 4 in de entertainer for you, dit is uh, top 5. Hij dans en in het café de hele nacht. Uit de entertainment for you, is top 5. Blijf er entertainment lekker bij. For you. Tot 7 uur entertainment for you. you. Mijn naam is Gert Hey, goedenavond. En uh, ja, ga je lekker eten. Ik zou zeggen, eet hey, smakelijk alvast. Ik vertrouwde je, want je had wel duizend keer gezet. Bij mij kan jij altijd terecht, dus ik vertrouwde je. Hoe zeg het maar en wees niet bang, bang kent me al zo zijn jouw woorden, die ik zo graag geloofde. Maar jij kletste alles door, en in jou heb ik nu alle hoop verloren. Wat een vriend was jij van mij, tenminste dat is wat je steeds tegen me zei. Want je had geen zuivel, haat. En ik ben er niet voor over. Ach, ik was. Je je nooit vergeven, dat je in was. Maar je had geen zuiver hart. Pak niet, ben ik klaar met jou? En hier sta je dan met tranen in je ogen. Ik heb liever dat je gaat, band voor spijt en tranen.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 zo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 van het leven zal ik zorgen voor geluk. Ik kijk jou, diep in jou. Zo lief als jij Jij hebt mij nog nooit bedrogen Niemand is zo lief als jij Nou, ah, dankjewel hoor Jannes Ja, niemand is zo lief als jij zegt hij dan He? Ja, Nigel Goedemiddag Goedemiddag Nigel Visschen Yes? Ja, jij ja, hebt ook weer een mooie nieuwe single. Ja, absoluut ja. En dat is wat ik wil van jou. Ja, ja daar wil je alles over weten natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Hey, ja, hoe, hoe, hoe, ja deze, deze titel? Vertel eens, hoe, hoe ben je erop gekomen en, en, en ja, wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, ik, ja hij ligt al denk ik een jaartje of zes op de plank. En uh, ik weet dat, ik, toen, toen de tijd vroeg ik om een lekker zomersplaatje. plaatje ja. en toen kreeg ik, uh, dat was rond de winterperiode, dus ik zei, ik wil... Uh, Afgelopen winter bedoel muziek. je? Nee, de al, al. Oh ja, tenminste zes jaar geleden bedoel je? Ja. ja en uh, en toen, uh, toen zei ik van nou, ik wil uh, wat feestplaatjes en een lekker zomersplaatje. Uh, ja. Nou, dat was toen winter, dus toen bleef hij liggen. Nou, en, uh, toen kwam er steeds weer wat tussen, dan dacht ik, nou doe ik deze eens, doe die is. Ja, en zo, uh, zo bleef het eigenlijk maar een beetje uh, ja, erachteraan uh, huppen. Ja. En uh, op een gegeven moment dacht ik nou van, uh, ga hem nou toch maar eens uitbrengen, want dat is gewoon een hartstikke leuk, li leuk liedje. Ja, jij dacht uh, het lekkerste ik voor het laatst. Ja. <laughs> Hij blijft ook lekker hangen. ja toch? Hé, hey, maar uh, ja, heb je, heb je nog stiekem nog meer wat op de plank leggen? Dat je, dat je denkt van nou, dat ga ik binnenkort uitbrengen of niet? Nou ja, voor, voor het, zo rond de donkere dagen, dan heb ik ook weer een, een mooi nummer. Ja. Een uh, echte, echte smart lab, zeg maar. Ja, een echte lekkere ballet. Ja. Ah, oké. Okay. En, en dat is uh, gebaseerd op de kerst of uh, is het gewoon echt nee. een, een gewoon lekkere ballet? Nee, nou, gewoon echt een lekkere, lekkere ballet. Ah, oké. Okay. Dus uh, geen je... uh, geen geen kerstmuziek, hè? Daar nee, uh, daar ook niet zo van. Nee, dus uh, dat kunnen we verwachten ongeveer uh, in december. Uh. Nou ja, misschien wel wat eerder. Als dat deze uh, ja, maar eens uh, flink grijs draaien, dan, uh, dan komen we daarna wel weer met wat nieuws. Ja, toch? Uh, ik bedoel, uh, ja, wat ik van je wil, uh, daar komen we de zomer wel mee door, toch? Ja, droom ja nee de... hey, maar dit is al duur zat <laughs> ja, oh, ja. Ja. ja ja ja hey maar uh, nou zo sta jij ergens nog uh, uh, in het land uh, ja, ja. <laughs> dit weekend niet dit weekend niet maar uh... We gaan binnenkort wel weer wat mooie feesten hier en daar, dus... Uh, ja, maar je zit nog niet uh, op, uh, op grote podia's van, uh, van uh, muziekfeesten op het plein en dergelijke, of uh, Jordaan Festival of uh, dat soort dingen. Uh, nee, nee, nee, nee, helaas niet. Ik moet zeggen, maandag is het wel uh, in mijn woonplaats, zeg maar, in Hout Ja, ja. En, uh, maar nee, daar, uh, daar sta ik nog niet bij, dus. Uh, ah, Oké. Okay. Nou ja, hopelijk... We hebben uh, nog uh, wat, uh, wat uh, podiums te veroveren. Ja, toch? Nou ja, ik ja, bedoel, daar gaan we voor. Zeker, zeker. Ja, ja. Dus, het zijn wel altijd hele mooie evenementen natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk, nee, maar dat komt, uh, joh, dat komt heus al. Maar ja, alles op de tijd, hè? Ja, ja, inderdaad. Hey Nigel. waar kunnen mensen jou volgen? Ze kunnen me volgen op Instagram en uh, Facebook, en uh, natuurlijk alle videoclips op, uh, op YouTube. Ja. Uh, de kennis is ze delen en, uh, en liken, dan uh, word ik alleen maar blij van. Ja, ja wie niet? En, uh, ja, <laughs> ja, absoluut. Hey, We zijn hey, maar hard nodig, hoor. Ja, maar YouTube uh, heb jij een kanaal of niet? Uh, nee, nee. Ja, ik sta op het kanaal van Rood, dit Blauw. Dus <coughs> ik, okay. uh, ik ga binnenkort wel mijn eigen kanaal aanmaken, dus... Uh... Oké, okay, dus binnenkort uh, op YouTube eigen, eigen kanaal yep. waar je op kan abonneren, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Hey, een. Wat kunnen we nog meer verwachten, want uh, er komt een single tegen donkere dagen, ja. uh, kom, komt die in die tussentijd nog wat? Nee, nee, nee, ja, nee. Ja, ik, heb, uh, ik ben wel weer uh, met andere dingen bezig, ook weer met uh, Wesley Bronkers en Raymond de Bruin weer wat uh, oh, dat, uh, uh, uh, te maken. Dat gaat iets maar, moois worden, ja. Ja, ja maar dat uh, hebben we allemaal nog tijd nodig. Hè? Ja, ja, ja, wij wachten met volle smart. <laughs> nou, dat raak ik <laughs> hebben, Die nieuwsgierigheid, hè? Ja, tuurlijk. Nou ja, we, goed. Kijk, uh, wij, wij zitten er sowieso altijd uh, wel uh, hè, een beetje als eerste bij, natuurlijk. En, ja. uh, eerder als het publiek. Maar uh, dat is ook de bedoeling. Ja, zeker. Hé, hey, Nigel. Um, ik zou zeggen, lekker aankondigen. Dan gaan we hem draaien. Nou, hartstikke bedankt weer voor de tijd. En uh, aan Graag gedaan. de laatste zou ik, zou ik zeggen, geniet van mijn nieuwe single, Wat ik van je wil. Hey, Dank je wel en een heel goed weekend, Nigel. Dankjewel, Dank je wel, op hetzelfde. Hey, Dank je, groetjes. Hoi hoi. hoi.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 Tan nuevo amor, maldito castigo le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre siempre fue tu favorita, la que, la que siempre, siempre, siempre siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo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 van Zandvoort en Omstreken. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Laat me niet meer gaan Want als ik los ben haal ik sterren op voor jou In een grote baan Rond de wereld die alleen om jou. Ik zie je overal, ik doe alles tegelijk. Bijna bezeten. zo wil ik niet leven. Het is zonder pannen tijd. Dus wat nou is even? Het leven is te kort om niet te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 Ja, de wijze woorden van uh, Waylon en het leven is te kort. We gaan uh, langzaam af op de klokjes van zes uh, uur met het nieuws zo in het verschiet. Uh, maar eerst nog eventjes uh, Danny Poppinghouse en uh, zijn uh, single heet... Jij hoeft niet meer te zeggen. Of nee, je hoeft niets meer te zeggen. Blijf er lekker bij, want uh, zo dadelijk natuurlijk het vijf uur uh, weer lekkere muziek. Hier al uh, bij CFM, entertainer voor jou vanaf de Tolweg Tina in uh, Zandvoort. Mijn naam is Fred hij eet smakelijk als je zit eten. Meer te, zeggen, of uit te leggen. Ik weet genoeg, het is beter dat je gaat. Je hebt me verdrogen, al die tijd. Logen. Ben jou niet dan zat. Laat mij nu met rust. Het is te laat. Ik gaf jou mijn hele hart. Dacht dat jij voor mij de ware was. Dat mij verteld werd dat jij toch niet zo eerlijk was. En ik de berichtjes op je telefoon een stiekem las. Jij hoeft niets meer te zeggen. Of uit te leggen. Ik weet genoeg. Het is beter dat je gaat. Je hebt me verdrogen, al die tijd voor ongelogen. Ben jouw dat zat, laat mij nu met rust, het is te laat. Dit had ik van jou nooit verwacht, want jij doet je toch altijd heel heilig vol. Ik heb jouw spelletjes wel nog. Het is te laat Met jou niet dan zat Laat mij nu met rust Het is te laat Danny Poppinghouse en jij hoeft niets meer te zeggen We gaan naar het nieuws van 6 uur en ik zou zeggen tot zo in het tweede uur